milieuprobleem kan ontstaan en pleit voor het oprichten van een fonds voor het verantwoord slopen van de jachten. Het geld voor het sloopfonds zou moeten komen van de overheid en de industrie. Ook watersportorganisatie Hisva vindt een sloopfonds een goed idee. De Tweede Kamer wil niet dat er nog Europese landbouwsubsidies gaan naar het stierenvechten. Het geld blijkt in Spanje onder meer terecht te komen bij boeren die vechtstieren fokken. Een voorstel van de Partij voor de Dieren om daar een stokje voor te steken kreeg de steun van alle partijen in de Kamer. Subsidies horen volgens de partij niet te gaan naar dieronvriendelijk leedvermaak. Partijleider Thieme zegt dat haar partij zich zal blijven inzetten voor een verbod op stierenvechten.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 5 juli is het alweer. Ik schrok er zelf een beetje van. Maar ja, het gaat heel snel. En de grote vakantie staat al om de hoek. Maar dit programma werkt hetzelfde als altijd. Jij stelt het samen. En je kunt bellen met welke vraag je ook maar hebt. Naar 0800 1121. Of mailen naar nachtsuster@omroepmax.nl Of even twitteren: het nachtsuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die chat is te vinden op omroepmax.nl/slash nachtsuster. En nou, dan gewoon linksboven even de chat aanklikken. Facebook.com slash nachtzuster, ook dat werkt. Maar het makkelijkste is altijd om gewoon even de telefoon te pakken en te bellen. Naar 0800-1121. Ze legt haar coole handen op mijn voorhoofd En kijkt me even onderzoekend aan Ze helpt me bij het drinken van wat water Ah zuster, blijft toch even bij me staan Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Naart, zuster. ik brand van binnen Naart, zuster. doe iets aan pijn Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht sister. haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de bijen. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippen wel. Zuster zegt me maar, blijf ik wel in leven.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 <mully> nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zuster, ik Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht ik ga naar pijn. Oh, nacht zuster, <mully> oh, oh, nacht, oh, nacht, oh, nacht Nacht pijn, narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist narcissist Goh, heet dat liedje ook weer? Ach, het zal wel nachtzuster geweest zijn van Doe Maar, 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen als je een vraag hebt of een antwoord wil geven. En dat raad ik je van harte aan. Jelle, goeienacht. Hallo, goeienacht. Goeienacht, Jelle. Hallo, de eerste keer op de radio. Uh... Echt waar? Is dit je radio buurt? Ja, ik heb uh, mijn hart in mijn keel zitten. Echt, vind je het spannend? Ja, ik, ja, het is, ik ben, ja. Ik ook hoor. Ja, ja, ja, nog steeds. Oh, nou, dan uh, valt het wel een stuk minder me, in ieder geval. Maar je dacht van, nou, nu kan ik het een keertje niet laten. Ja, ik, ja normaal ben ik nooit wakker zo laat natuurlijk, maar oh. uh, dit keer wel. Ik luister normaal altijd op YouTube, Lu luister ik het terug en nu uh, was het live, dus ik moet even bellen. Oh ja, maar daar luistert, ook, daar luistert nu helemaal niemand. Het is zeven over twee, iedereen slaapt... Oh, dus je... nou ja, dan kan ik mensen goed ophangen, eigenlijk. Nou, nee, want we kunnen een paar mensen wakker maken... maar dan moeten we wel even een goede vraag in huis hebben. Oh, ja, misschien heb ik die. Ja, nou, dat is mooi. Kom maar door, Jelle. Nou, ik, uh, ik heb een baantje bij een bouwmarkt. Ja. En uh, ik moest vandaag hout showen. Ja. En nu viel mij op dat, uh, dat uh, de, de houtsoorten... Mm -hmm. dat die heel erg verschillen in gewicht. <laughs> dat, dat we, want we hebben een normaal triplex. Ja. En we hebben een populiere triplex. Ja. En een populiere triplex, dat is witter. En het is ook een stuk lichter. Ja. En ik vroeg me af hoe dat kan. Want, want hout is natuurlijk gewoon hout. Ja. Maar triplex maar, maar, is maar wel... geen hout, toch? Dat is toch geperst hout? Ik, weet, ik heb er niet zoveel verstand van. Maar jij werkt in de bouwmarkt. Ja, het, triplex ja, is... zagen ze niet van een boom, toch? Nee, nee triplex zijn uh, laagjes hout op elkaar geplakt, zeg maar. Oh, oké. Okay. En, de, en daarom heeft het de eigenschap dat het niet buigt en zo, en dat, uh, daarom willen mensen het graag hebben. Uh, maar allemaal, het, is, ja. het, is, het is wel gemaakt van verschillende houtsoorten, maar je, hebt, je hebt normaal triplex en, en populiere triplex dan. Oké, okay. en, en uh, ja? Ja, nee, ik, ik snap, ik snap er niet waarom dat zo uh, in, in verschil uh, in, gewicht, uh, in gewicht past. En... Ja, nee, dat, dat, is de de een, he, dat is een hele goede vraag. Ja, hoe lang werk je al daar in die bouwmarkt? Um, nou ja, het is een bijbaan en ik werk in een jaartje. Oké, okay, en dan moet je iedere keer met het hout sjouwen? Of, uh... Ja, ik ben gewoon, ja, gewoon vakkenvullen. Vo voornamelijk van hout, hout de de... ja. ja, ja, ja. <laughs> ik ben van de houtbouw, van cement en zo. Uh... Oké, okay, nee, maar dat is mooi, want iemand moet het doen, tenslotte. Ja, ja, is, ja en ik van alle markten thuis. Dus, uh... Ja, van de populiere triplex en de gewone triplex. Ik bedoel ik maar. <laughs> ik, ik ga mijn uiterste best doen, Jelle. Nou, wat, viel het mee of viel het tegen? Als ik naar mijn hand kijk, kreeg ik nog een beetje. Maar als ik later op YouTube terugluister, dan kan ik mezelf ook een beetje beoordelen hoe ik het gedaan heb. Dus... Oké, okay, nou ik vond het niet slecht. Oké, okay, nou mooi. Tot de volgende keer. Ja, nacht Graag. Dag Jelle. Hoi. 0800 1121. Als je Jelle kunt beantwoorden waarom populiere triplex zwaarder is dan gewone triplex en witter Ook nog eens een keer. John. Goeienacht. Goeienacht. Um, um, ik heb een vraagje. Ja, nou daar ben ik voor. Ik ben een vervent-luisteraar uh, van Theater van het Sentiment. Ja, op radio 2. Op radio 2. En die gaan nou verhuizen naar radio 5. Ja. Nog maar twee keer in de week, zaterdags en zondags, geloof ik. Ja. Maar dat uh, programma is zo populair en zoveel mensen luisteren naar. Ja. Welke mannoot kan zoiets verzinnen om dan te zeggen van die gaan verhuizen? Ja. Waarom? Als een programma zo populair is, waar, waar, waarom? Dat zou ik wel eens vaak willen weten. Ja, het is natuurlijk een stukje omroeppolitiek waar we niet allemaal inzicht in hebben. Nee, dat weet ik wel. Maar, maar, maar, maar, maar kijk, als er niemand naar nou luisterde, mm -hmm. dan kan ik daar iets bij voorstellen. Maar ja. En ik, zo, nou, maar ik... soms moet je ook op je hoogtepunt stoppen. Ja, maar met programma's niet, denk ik. Oh, oké. Okay. Gelukkig, want anders dan kon ik volgende week wel thuis blijven. Ja, dat bedoel <laughs> ik. <laughs> ja, ik vind het ook heel erg. Ik heb, er nog eens, uh, ik heb er een tijdje gewerkt. En het is inderdaad een, een heel bijzonder programma, door de ja, weekse avonden op Radio 2. Ik ja. denk dat ik er ook al bijna 17 jaar naar luister. Dus, ja, ik zit veel op de vaartwagen het s'avonds en... Uh... Ja, ik vind het best jammer. Ja, nou, ik, ja, ik ook. En de makers vinden het ook heel jammer. Maar ja, soms uh, moeten dingen veranderen. Nou ja, als iemand uh, daar licht uh, op kan laten schijnen. 0800 1121. Dankjewel, John. Oké. Goeiedag. Bye. Goeiedag zouden we. Doei. Rol, de ruiter, hallo. Nee. Ja. Nee. Ik hoorde toch eventjes geruis, maar dat geruis viel weer weg, dat is dan... Uh, kan en zijn. op die vensterbank bank, daar staan planten op, want oh, tijdens het even. Ja. is er kennelijk iets misgegaan, want er zitten opgedroogde watervlekken op een aantal dvd's en cd's. Ja, opgedroogde en, watervlekken uh, op cd's, ja. Ja, en die zijn opgedroogd. Ja, maar dat en, heb uh, je met de opgedroogde, opgedroogde watervlekken, en, ja. En ze doen het dus niet meer. Hoe Z krijg ik oh, de, de cd's. watervlekken uh, weer uit die dvd's en de cd's? En wat heb je al geprobeerd, Roel? V van alles al. Met, uh, met, uh, met, uh, met schoonmakers zijn, met, uh, met, met uh, uh, verdunde spiritus. Uh, dus uh, het, uh, ja, het, en het, van alles al. Met zeep, uh, overal mee. Oh. En, en zitten er ook van die... Inmiddels uh, heb je schuurspons al... Uh... Probeert. Ja, nou, ik, ik, ik wil liever geen schuurpontje gebruiken, oh. want dan, dan beschadig je het oppervlak Zou je van, denken? De, ja. van de DVD en van de CD. Ja. Dus uh, opgedroogde watervlakken, uh, op CD's en DVD's, hoe kun je die het makkelijkst uh, weer verwijderen zodat de DVD en uh, de CD het toch doen? Het is puur water, hè? Er zit niet... Uh... Ja, nou ja, er zal altijd een beetje vuil van de vensterbank misschien bij inzitten. Oh ja, vensterbankvuil. Ja. Dat kan ook nog. Ja. Dus vandaar. Nou, ik zeg 0800 1121. We doen ons best om de CD's te redden, rol. Bedankt. Oké, okay, goeienacht. Ja, yes, dag. Dag. Erik Thijssen, goeienacht. nacht, um, Erik Thees is het uit Amersfoort. Dag, Erik Thees uit. Uh... Hallo. Dag. Hallo, ik zit met een uh, hele prangende vraag. Ja, ja. Of een vraagstuk eigenlijk, daar zit nee. ik al tijden mee. Ja. Uh, dat is namelijk uh, de kwestie, waarom ja. heet een zuurstok zuurstok? Nou, die weet Terwijl ik. Terwijl mieren zuur zijn en niet mierzoet. <laughs> heb je wel eens een mier geproefd dan? Nou ja, ik, denk, ik weet niet waarom, maar ik denk dat er me meerdere kinderen zijn... die net als ik dus uh, uh, in hun kindertijd, ja. in hun prille jeugd... dat zij wel eens mieren in hun mond hebben gestopt. En ik weet inderdaad dat die, uh, dat, dat, dat die dingen dus uh, waanzinnig zuur zijn. Echt waar? En niet mierenzoet. <laughs> maar, maar waar het mij vooral om gaat, is dat een zuurstok... Ja. er is niks zoeters dan een zuurstok. Waarom dat zuurstok heet dan? Ja. Dus dat, dat vind ik wel een, een, een leuke vraag eigenlijk. Of, of... Ja, maar ik weet het wel, want deze vraag is wel eens eerder geweest... en ik onthoud nooit iets, Oh ja. maar dit heb ik onthouden. Ja? En dat was omdat vroeger in de zuurstokfabriek... werd er een druppeltje zuur toegevoegd. Okay. Dat, dat scheen dan specifiek voor de frisse smaak van de zuurstok te zorgen. Dus daaraan dankt zuurstok zijn naam ja. zuurstok. Ja, ik dacht ook altijd... waarom heet zo'n ding nou niet een zoetstok? En toen kwam er ah. gelukkig iemand die daadwerkelijk de vraag stelde. En dat was het... Ja, ik onthoud nooit iets wat heel prettig is. Want de luisteraar moet het antwoord geven. Maar deze... Deze vond ik zo fijn om te weten dat hij nooit ja, meer. Leuk, er, zeg in, in. dat jij dat dan kunt vertellen, nog zelfs. He. Ja, dat ik ook een keer mee mag praten in mijn eigen programma. Dat vind ik ja. ook fijn. Ja. En dan vooral omdat het zo'n bizar, nietig eigenlijk uh, toevoeging is. Nou, nietig, nietig, nietig. Dat ding wordt door, door miljoenen mensen wordt het, uh, inmiddels een zuurstok genoemd. En niemand die denkt van: ja, maar ho, wacht eens even. Mijn tandglazuur gaat er van, van aan de. nou, dus met zuur ook Precies, zo. Precies, ja. Oké, okay, nee, maar, maar dat is leuk, zeg. Dan uh, dat, is, uh, dat, uh, dat is leuk om, uh, om eindelijk eens aan mijn ouders te vertellen, want die heb ik er ook gek mee gemaakt. Maar je hebt me en, nu wel weer toch voor een probleem geplaatst, want mier zoet... Kijk, ik heb persoonlijk nog nooit ja, een mier geproefd. Nee, maar dat je dan, dan, het zegt inderdaad, het zijn eigenlijk twee kwesties in één, dus ja, Maar ja. waarvan de eerste mooi opgelost is door jij, door jou, sorry. Ja, mij, nee, jong. ja. Maar... Mierzoet, dat, ja. uh, dat, die staat dan ook nog. Ja, daar gaan we. Nou ja, dan zeg ik gewoon als vanouds 0800 dat 1121. Ik, ja. Mag ik alsjeblieft nog een heel klein vraagje erbij gooien? Een kleintje? Ja, hoe dat is namelijk de kwestie oh, ja. en mijn hekelpunt oh. waar, ik, uh, waar ik al een tijdje over struikel. Dat is namelijk hoe het kan dat een woord of een uitspraak, een uitdrukking, in korte tijd volledig volks, volks eigen gemaakt worden. Ja. En dus zelfs door radio-1-presentatoren ja. non-stop worden gebezigd, worden uitgesproken. Eh? Ja. Dus dat, en dan heb ik het over, en nou komt ie het woord trending topic. Ja. Ik heb daar zo'n zo zo bloedhekel aan dat woord. Echt waar? En het wordt zelfs door Dionne de Graaf en door, door, door, door, door, door Radio 1 presentatie. Toch niet door Dionne de Graaf? Ja. Maar, met, uh, maar wat heeft de trending topic jou dan misdaan? Dat je er zo'n nou, hekel aan hebt? Ja, ik ben. Ik, ik, wat dat betreft ben ik inderdaad een rare. Maar ik snap niet dat zo'n woord vanuit het niets opdoemt. Ja, ja, ja, ja. En dat dat in korte tijd zo'n mens-eigen woord gemaakt. En ja, daarbij, ik vind het gewoon een belachelijk. Ik vind het. Sowieso zit ik met dat, dat Amerikaans. Hoe, hoe zeg je dat ook alweer? V He, de Amerikaans bijvoorbeeld. Ja. Maar. Trending topic. Ik, vind het zo, het, ja. ik bedoel, waar komt het vandaan en hoe kan het in zo'n korte tijd uh, zo, trend, zo trendy zijn? Ja. Dat, dat het overal uh, uh, uitgesproken wordt. Terwijl, ja, is dat soms een Twitter uh, uh, uh, geboorte of zo? Ja, nee, het, het, het heeft met Twitter te maken. Je... Ja, dat is zo, ja? Ja, ja, ja als, je, als je op Twitter zit. Ja. Dus uh, voor de mensen die er echt nog nooit van gehoord hebben... een soort, ja. uh, zo, een soort systeempje waar, waarmee je met uh, heel veel mensen... korte berichtjes uit kunt wisselen. Ja. En, als, en als je zeg maar, over één onderwerp... wordt bijvoorbeeld op een avond enorm veel getwitterd... zoals bijvoorbeeld het Songfestival. Ja. Kijk, als het Songfestival be be bezig is... dan kun je een, uh, een hekje toetsen. Een hekje ja. en dan Songfestival. En dan, als iedereen die erover twittert dat doet, dan kun je weer op dat hekje zoeken. En dan krijg je alleen maar de berichten over het Songfestival. Dus niet over wat mensen s'avonds gegeten hebben. Of uh, dat, het, dat ze de volgende dag jarig zijn. Dat soort dingen. Maar alleen maar over het Songfestival. En als er heel erg veel mensen dat ene hekje met een woordje twitteren. Dus Hekje Songfestival. Of uh, toen uh, Prinses Beatrix bekend maakte dat ze aftrad: Hekje Beatrix. Ja, of ja. nou ja, zo. Als heel veel mensen dat doen. Dan wordt dat geregistreerd als het meest voorkomende onderwerp op Twitter. En is het dus ja. een trending topic? Trending topic. Ja, een, een trend. Een, ja. een, een ja, goed, onderwerp is dat. Had er... Ik had het wel gelegd, maar ja, ik blijf ja. erbij dat, het, uh, dat, dat ik het een raar woord vind. Trend. Ik bedoel, ik vind het zo. Maar je vindt Twitter al uh, op zich heel normaal. Sorry, ja hoor, nou, nou, dat, daar heb ik niks aan. Maar ik dit niks is toch deze, veel, deze. Een veel gekker woord dan trending topic, want topic is gewoon een onderwerp en trending is dat het een trend is. Sorry, topic is een onderwerp? Ja, een topic. Ja, oké, okay, ja, ja, goed, ja. ja dat, eventueel. Is, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken, maar ik blijf het zo'n. Zo zo Hippeterm. Ja, zo sorry? Zo'n hippe term. Ja, ik vind hem te hip. Laat ik ja. het allemaal ophouden. Nou, okay. Maar je hebt me dus wel gewoon uh, uh, weer uitleg kunnen geven. Maar dus is, het, over. is het omdat het een Engels woord is? Of omdat ja. het een vreemd woord is dat iedereen opeens... Want ik verbaas me over dat opeens iedereen het woord ponypletter gebruikt... de afgelopen dagen. Oh, die heeft mij nog niet bereikt. De ponypletter. Ik denk, ik moest echt oh. gaan zoeken. Wat is een ponypletter? Maar dat oh. is dus een mevrouw, een hele zeg maar, forse mevrouw... die op een pony is gegaan. Gaan zitten. Ja. Dat en nee, opeens dat weet klopt. iedereen wat een ponypletter is. Oké, okay, dus, okay, nee, dat had ik nog niet gehoord. Maar ik heb wel het, het, het berichtje gehoord vandaag. Ja, ja, cool. nou ja die mevrouw wordt nu ponypletter genoemd. En dat is dus een trending topic. <laughs> ja, want ik kom me er al niks bij voorstellen. Dus de Ponyplatter is trending topic. Ja, ja, ja. ja. Okay. Maar dat gaat nou, dan heel goed, dan, snel. Dan, dan, uh, dan, uh, dan blijft er nog één klein vraagje over. Dat is dus uh, het Mierzoet. Hè? Wacht, uh, een, oh, ik dacht dat je nog een vraag ging stellen. Ik denk, nou, dan nee, bel wel. ik de rest van de mensen even af. Die nog van plan nee, waren. om. Te... Goed. Nee, nee. nee, je hebt me fantastisch geholpen. Uh, mierzoet moeten we nog beantwoord hebben. 0800 ja. 1, 1, 2, 1, En dan uh, komt het goed. En dan slik ik trending topic maar voor zoete koek voortaan. Ja, maar denk erom: als je ooit gaat twitteren. Het ja, is... Dat ben ik niet van plan. Oh, oké. Okay. Nee, het is namelijk een, uh, een tweet twitteren. En niet dat is, een... Ja, dat, dat, dat weet ik. Ja. En het is niet een, dus een berichtje twitteren of een ja. tweet plaatsen. En het is niet een tweet tweeten. Nee, dat had ik ook. Want bekerd. dat hoor ik dus nog steeds heel veel collega's verkeerd doen. Dat ik denk, ik moet er misschien een keertje een mailtje aan uh, wagen. Ja, nee, of dat ik ze allemaal even verkeerde. tweet. Ja. <laughs> maar goed, het nee, aan zich, dat, uh, dat boert mij niet. Dus daar ga ik okay. niet mee beginnen. Dus ik hoef je niet te vertellen dat Ed, uh, nou. nachtzuster, trending topic... Nee, is niet waar. Goed, dag Erik. Dag uh, Astrid, doei. Oi. Martin de Wit. Ja, goeienacht uh, Astrid. Hallo. Uh, ik had een vraag ook inderdaad uh, voor. Uh, ik spaar uh, LP's en uh, voornamelijk die uh, vroeger bij mijn ouders in de kast stonden. Ja, jij en spaart nou LP's ik, uh, die vroeger bij je ouders in de kast stonden. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus. Ja. Uh, <laughs> ja. En dan uh, op de hoes weet ik meestal wel ze te herkennen. Ja. Maar, uh, dit keer was er een nummer bij. Uh, waar we hadden een musical plaat vroeger. En uh, daar um, ken ik nog één uh, liedje van, een fragment daarvan. Ja. En ja, de vraag was inderdaad dus. Uh, of je de bandrecord erbij hebt. Uh, of je dan inderdaad. Uh, of ik even, even misschien voor kan zingen. En dat er mensen zijn die, uh, die dat, uh, dat kleine stukje herkennen. en aan de hand van dat me uh, kunnen leiden naar. waarschijnlijk was het een musical. Ja. Want, dat was een, een, een plaat, uh, een LP dus, ja. uh, wat over schoolreis uh, ging. En dat was een klas die uh, met z'n allen mee naar de dierentuin, dierentuin gingen. Ja. <laughs> dus... Een klas naar de dierentuin. Ja, ja, ja. ja. En uh, uh, het, het nummer heet ook, uh, we gaan vandaag op schoolreis. Uh, en wat en, op ja, zich heel... Dan, dan, dan ging het waarschijnlijk over een schoolreis, inderdaad. Ja, het was een hele klas die zich voorbereidde op een uh, op schoolreis. En dit was gewoon ook een van de eerste nummers. En uh, ja, misschien dat iemand uh, het herkent en dan uh, zegt van: oh ja, uh, dat, dat, die die, uh, dat is die en die plaat. Want ik, ik, ik heb het wel eens op, uh, op, op, op het bekende medium uh, natuurlijk opgezocht. Ja. En. Uh, dan krijg je inderdaad wel iets van schoolreis, maar dat is een hele moderne, hippe CD. En ik heb dat in slaag gemaakt. dat kan niet. Dat is niet dat nummer. Nee. Dat kan ook niet, want het die... stond al bij je ouders in de kast. En toen waren ja, er nog ja, helemaal geen CD's. Ja, ja. En, en, en, en dat, die, uh, die oude, dat geeft zoveel hints dat ik gewoon ja, totaal niet op dit nummer kom, zo gezegd. En, ja. Dames en heren, jongens en meisjes, Martin ja, ja, ja, ja. de Wit. Ja dus op schoolreis en het gaat zoiets als: En we gaan vandaag op schoolreis, op schoolreis, op schoolreis. We gaan vandaag op schoolreis. En iedereen gaat mee. Nou, nou dat je dat hebt kunnen onthouden. Ja, en dan gaan, worden er allemaal namen genoemd. Martin, Joke, Fransen, Els, gaan dan... Um, zoiets. En, en dan stel me er iets bij uh, voor. Uh, ja, dat, dat weet ik nog ervan. Dus... <laughs> ja, nou ja, dat, dat moet weet, iemand... Uh, ja, ja, ja. Dat moet iemand haast wel uh, herkennen, toch? Ja, ja, ja, want ik, ik, een andere plaat was uh, Lotje. Dat is ook wel een, een vrij bekende oude musical -plaat. Nou, was dat, die, die, dat was een andere gesproken. LP, of niet? Even om verwarring ja, te voorkomen. Een, een andere, ja. ja, okay. ja dat was in, in het serietje musicals die we altijd luisteren. Ja, Lotje was een, altijd een leuke. Daar staat met mijn aap voorop. Die heb, ik al, uh, die heb ik al liggen ook. Ja. Maar die, deze dus uh, nog niet. Dus uh, dat is, ja, waarschijnlijk heet die plaat Schoolreis. Dat zou Dat ook zou kunnen. Nog hebben, maar dat ja. hoeft helemaal niet hoor. Het nummer heet Schoolreis dus. En uh, ja, uh, goed. Maar het, is, het is niet van kinderen voor kinderen, want het is van voor die tijd. Nee, nee, nee, het is niet voor kinderen voor. Het was ook wel een beetje, ja, als je het nu zou horen, is het oudbollig zal ik maar zeggen, een beetje. En, wat, wat, wat, wat wel in veel in die tijd was, was je dat je inderdaad nou gewoon uh, musicals pa op papier had natuurlijk. En die mm -hmm. gingen dan vaak, uh, heb jij misschien ook gedaan in groep zes of? Ja, precies, of er werd een LP bijgeleverd natuurlijk. Met liedjes. Ja, dit was waarschijnlijk een dusdanig populair. Ja, dat zou nog kunnen. Een dusdanig populair. Ja, dat misschien een voorbeeld. Dat zou ook nog kunnen. Een populaar, ja, een uh, ja. ook nog kunnen. Het was op zich, als kind vond ik het een hele leuke plaat was het, het was heel vrolijk. En het gebeurde, ja, dat er van alles gebeurde in die dierentuin. Ik meen dat ze naar een dierentuin gaan. Ja, ja anders en, was het een hele korte korte LP ja. als er verder niks gebeurde. Ja. Ja, ja, ja. ja. Dus we gaan vandaag op schoolreis dus, uh, en nu gaan we weer naar huis. Ja, dat zijn twee ja, liedjes. Ja, die uh, nog in de, in de, uh, die, die nog op schoolreis gingen, zo gezegd. Dus uh, ze waren al helemaal blij dat ze gingen. En dan gaan ze de bus in, geloof ik, met z'n allen. Ook ouderen. nog, ja. herinner ik me nog. En dan uh, gebeurt er nog van alles. Ja, je kent het, hè. En dan, uh, uh, uh, <lacht> ik weet het eigenlijk niet. <lacht> ik ben benieuwd, want als ik het dan weer weet, dan, uh, dan score ik zo'n uh, zo stuk uh, wel weer. Of, of ja, dat, dat wat dan even zoeken, zo'n plaat. Maar het lukt dan vaak wel. En dan uh, nou, heb ik hem binnenkort weer in mijn bezit. Dus wel heel ja, de... dat zou mooi je zijn. Om je jeugd te horen. Ja. Ja. Nou, 0800-1121. Kun je het nog één keer zingen? Ja, ja heb je, is het niet gelukt met de tape? Nou, of, ik vind of, het gewoon oh, leuk om het nog een keer te horen. horen. Ja. <laughs> Wat gemeen mee. Oh. <laughs> maar goed. Ja, in die zin ik wil nog wel. We gaan vandaag op schoolreis, op school Ja, ik, het, ik zing het ook een beetje gedateerd. Hè? Op schoolreis, nee. op schoolreis. <laughs> Zo was het ook, ja. Op schoolreis. We gaan vandaag op schoolreis. En iedereen ging mee. Gaat ja, dat mee. was beter dan de eerste keer. Ja. Ah, nou goed, dan hebben we twee opnames. Ja, toch? nou hier zit ik doorheen te lachen. Dus dat is een beetje onhandig. Nou, Martin, ja. ik ga op zoek. Maar dan moet ik nu wel ophangen, anders kan niemand bellen dat hij het gevonden heeft, natuurlijk. Oh, ik had er eigenlijk nog een, klein, een mini klein vraag. Is wel gemeen nee, kom van maar door. Zelf, kom door. Nee, nee, maar. Nee, ja, als je het ja, gezegd hebt, dan is het. Je, uh... Nee, nee, zegt ja, ja, ik weet, ik weet dat, dat het veel gemeen is. Want ik weet dat als ik een artiest noem dan jij hem sowieso ook geprobeerd te draaien. Want. Een van mijn, mijn lieve. Je moet eigenlijk wel een keer aan een stukje muziek nu. Oh. Dus ik dacht, uh, heb je niks van, uh, van Johnny Meyer in de kast? Want dat is iets wat ik ook spaar op LP. Uh, en dat is toch iets. Uh, ik weet dat hij ergens wel in de, in de computer zit. Uh, dat is wel lekker hoor. Een beetje een beetje. Uh... Maar ga je me nu echt met uh, accordeonmuziek opzadelen? Ja, want dat moet weer eens gewaardeerd worden. Oh, de, de accordeonmuziek ik ben moet een terug. terugkomen. Verzamelen van accordeonplaten. Ja. En Johnny Meijer heb ik wel een beetje compleet, maar uh, ach, dat, dat kunnen de. Ja, het publiek kan dat wel waarderen hoor. Een beetje ook accordeon, denk ik. Nou, het spijt me heel erg, Martin, maar daar kan ik niet aan beginnen. Oh, nou ja, goed. Nee. Nou, dat geef ik je dan wel ja. Oh, gelukkig. Nou, dan, dan wens ik je een goede nacht. Oh, Oké, okay. ja, bedankt in ieder geval. Ik ben benieuwd, hoor, uh, wat eruit komt. Ik ga met een uit de Ik kan je niet verstaan, oh. er zit iemand accordeon doorheen te spelen. Zal <laughs> nou, Johnny bedankt. Meijer wel zijn? <laughs> ja, onze volkshelft, hoor. Dus, Dag, Martin. Tof, bedankt. Ja, ik ga even luisteren. Hoi. She Sweet van Johnny Meijer was dat 0800 1121 voor vragen. En voor antwoorden, waarom is populiere populaire triplex zwaarder dan gewone triplex? Um, waarom stopt het theater van het sentiment op Radio 2? Hoe krijg je watervlekken van cd's en dvd's? Waarom is het een zuurstok, maar mier zoet? Want mieren zijn helemaal niet zoet. Um, even kijken, waarom uh, is binnen korte tijd het woord trending topic populair... onder bijvoorbeeld radiopresentatoren? En Martin zoekt dus de LP van een klas die op schoolreis gaat. Lang, lang geleden. 0800 -121. Joost. Joost, ja. Groenewold, nacht. Dat klopt, dan ben ik. Um, ik wil even reageren op die houtsoorten die populieren. Waarom is het ene zwaarder dan het andere? Ja. Het is niet hetzelfde hout. Nee, maar ja, hout is hout. Ja, Het is niet helemaal uit hetzelfde hout gesneden. Ja, maar de ene boom is toch net, net zo zwaar als de andere boom? Nee, natuurlijk niet. Oh. We, we, we, we, rijden, we rijden allemaal auto's op de weg. Ook vrachtwagens. Zijn we nou allemaal even zwaar? Oh nee, maar ik, ik, je, je kunt dus een klein boompje hebben dat zwaarder is dan een grote boom. Nog veel leuker zelfs. Leuker nog? Ja. Je kunt dezelfde boomsoort hebben, die op verschillende locaties op de wereld zouden kunnen groeien. Ja. Daar is de temperatuur en het vochtgehalte van belang hoe lang een boom groeit. Hoe snel een boom groeit. Dus dezelfde boomsoort ja. kan in een ander klimaat minder snel of sneller groeien. Ah. Oh. Juist. En hoe langer een boom groeit, ja. hoe zwaarder die wordt. Ja, hoe langer die wordt, hoe zwaarder natuurlijk. Nee. Oh. hoe langer die groeit om oh, ouder te worden. Hoe breder. Neem bijvoorbeeld een fure, ja. die groeit heel snel. Die ja. wordt heel lang hoog. Ja. Die is heel licht. Oh. Het is, heeft een zekere een dichtheid. Een oudere boomsoort, een oudere boomsoort, ja. hardhoutsoort. Er zijn honderden soorten so hout, maar ik kan er zomaar een paar opnoemen. Populieren en euculeum. En ja, eh, populier. Kijk, je hebt kwaliteitssoorten. Dus de platenhout ja. zijn gemaakt aan de hand van afval. Ja. Dus... Platen die je dan hebt, die zijn verlijmd. En die worden uit af, de buitenste schil van de boom gemaakt. Het binnenwerk, dus ja. de vezelplaat, een uh, delement is een vezelplaat... en is vermalen hout, versnipperd hout. Oh ja. Dus en dat kan het, ook nog verschillen. verschillen dat kunnen ook het... soorten in verwerkt zijn zelfs. Maar ze proberen zo goed mogelijk de binnenkant van de boom... de kwaliteit van de hout, mooie stammen en zoveel mogelijk... mooie houtsoorten eruit te snijden. Oh, maar, maar, ja, maar, de, maar die. dat houtsoorten oh, ja. en over het algemeen moderne ja. houtsoorten, dat, dat, dat, dat zijn gewoon allemaal gelamineerde lagen. Net als een vliegtuigvleugel. Die worden gelamineerd in lagen oh. in elkaar gezet. Okay. verlijmd. Oh. Maar is het, zou het dan ook nog zo zijn dat die tussenlaagjes, wat dan, uh, wat dan nog zeg maar gemalen hout is. dat kun je natuurlijk dicht op elkaar persen of zachtjes tegen elkaar aanpersen? Juist. En dan wordt het ook nog weer Daarom zwaarder. Dat hebben we HDF? HDF? Oh ja. Wat is het verschil tussen MDF en HDF? Het een is high en het, het ander is het andere medium. Ik harder geperst met een andere lijmsoort, een harder soort. MDF, wat veel in de constructiebouw meubel uh, zou ik niet aanraden, want het wordt in verschillende situaties uh, gebruikt. Ja. Maar het is eigenlijk niet hard genoeg. HDF oh. is harder, kan beter op de hoek, tegen stoot op de hoeken. Oh, en dat, hoe maar harder staat... het is, hoe steviger het is. Staat het ook voor hard... Definition uh, fragment uh, zoiets? Ja, juist. Nee, dat verzin ik nu. Daar ja, staat het natuurlijk niet nee, voor. Dat zijn Amerikaanse Oh, Oké. Okay. Nou, dan, uh, dan uh, lijkt mij dat voor Jelle duidelijk. Juist. Dus, juist. En hoe, als je oud hout neemt, dus ja. eh, echt hoe ouder dit, eiken, beuken, als ze die harder, en dan heb je nog tropisch hout. Dat is tropisch hout is veel zwaarder, want dat groeit veel langer. Oké. Okay, nou. Duidelijk. Dat doet er veel langer over om, om al die ringen op te bouwen. Oké, okay. en als het snel groeit, dan is het niet zo. Uh, dan nou. is het minder zwaar, sowieso. Ja. En dan is het ook. Vuren is leuk, dat is, dat is, daar kun je van alles van maken, maar het is een lichter houtsoort ook. Je, je, je kunt op, nee, je op zich van heel veel hout van alles heel maken. droger, veel ja. uh, tropisch hout, dat is veel zwaarder. Ja, duidelijk, Joost. Dankjewel. Yes. Oké. Okay. Goeiedag. Hoi. Hoi. Thomas. Alsjeblieft. Awesome. Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Um, ik heb uh, een vraag hier. Ja. Daar is het programma voor. Ja. Uh, nee, als ik straks thuis kom, is het rond een uur of half vijf. En dan, uh, ja, dan wil ik de TV nog wel eens aanzetten. Mm -hmm. En dan, uh, ja, op Nederland 1, dan zie je altijd uh, teletext lopen. Ja. Een beetje mooi getypt en alles. En dan hoor je dan zo'n heel standaard Radio 4 muziek op de achtergrond. Een beetje klassiek, een beetje slaapverwekkend. Ik vroeg me dus af, waarom wordt er gewoon niet Radio 1 op ja, doorgestoken naar. Ja. En, zou je maar, denken? Ja, dat, is als, dat, dat is veel leuker en het klinkt veel gezelliger. Zal de muziek wel rechtenvrij zijn, zal dan wel een uh, cd'tje zijn met één heel lang trekje dat uh, ingespeeld is door de broer van de neef van de zus van de teletext <laughs> Ja, dat zou je wel gaan denken. Nee, ja. Ik vraag me dus af waar, waarom dat gewoon niet kan, want ja, het is allemaal NPO, het is allemaal onder één hoed, dus waarom niet? Ja. Want in België doen ze dat wel graag. Een, uh, heb je de canvas en dan uh, wordt daar overdag, uh, dat is dan voor kleine kinderen en alles. Maar dan hoor je altijd, uh, ja hoor je gewoon een radiozender op de achtergrond. Dat nou. klinkt wel, ja, dat klinkt veel gezelliger. In het Lijkt van... me ook, weet je, we zitten het niet voor niks te doen. Nou, je hebt al vandaag al twee vragen beantwoord. Ik dacht, misschien kun je deze ook beantwoorden. Ik heb nou, geen je je idee, bent maar bent, ik heb maar... echt nog nooit om vijf uur s nachts naar Teletext zitten kijken en laat staan zitten luisteren. <laughs> nee, maar ja, dat is gewoon toevallig hè, want ja, dan zet die tv aan en dan, dan begint hij altijd op standaard op 1 en ja, dan, dan zie je dat voorbij Ze en nooit zo'n viooltje heel op de achtergrond heel symfonisch spelen. Een soort liftmuziek. Ik dacht, ja, ik dacht dus ja, van waarom kan het dan gewoon niet zo zijn dat uh, op Nederland 1 dan radio 1 staat en dan bijvoorbeeld op, uh, als het op Nederland 3 is dat dan op fm op de achtergrond klinkt of zoiets. Ja, dat, lijkt uh, mij ook. Ja, dan, dan, dan heb je veel meer interactie lijkt me. Ja, en misschien ja, me. ook meer luisteraars, dat is alleen maar gunstig. Ja. Nou, ik, ik, uh, ik moet even weg. Ik ga even iemand bellen. Ja, nou, goed. Kijken of, kijk of dat geregeld kan worden. Nee, dat, ga ik, dat, ga ik. Nou, dat kan vast niet. Het zal, wel, het zal wel mee te maken hebben dat we muziekjes draaien... en dat daar dan weer recht over betaald moeten worden... als je dat via een ander medium gaat uh, uitzenden. Oké. Okay. Dat zal haast wel. Maar ja, zeker weten doe ik het niet. Ik zeg 0800-1121. Waarom kom je om half vijf thuis, Thomas? Uh, ja, ik ben aan het werk. Ik ben uh, op de... Ja, op de vrachtwagen bezig. Dus, ah, uh, en altijd tot half vijf? Ik uh, ben altijd rond half vijf thuis. Ik begin oh. rond uh, kwart voor negen en dan uh, ja, ben ik uh, rond vier uur ben ik klaar. Half uurtje naar huis rijden, ben ik half vijf thuis. En ben je nu geladen? Ik uh, ben helemaal vol. Zullen, dus, we, uh, zullen we raad wat die rijdt spelen? Nou, doe je dingen afzit. Brood? Nee. Oh, hey, jammer. Uh, heb je, is, het wel, is het wel eten? Uh, nee, nee. Oh. Het is niet eenbaar. Oh, dat je dan toch iedere, iedere keer van die tijden moet rijden. Oké. Okay. Um, zijn het gebruiksvoorwerpen? Het zijn uh, gebruiksvoorwerpen, ja. Zit er een stekker aan? Nee. Oh. Is het van plastic? Ja, onder andere... En ook, heb ik jou al eens eerder gesproken, dat je onder andere ja, zei? He. Ik, ik herken ja, gewoon ja. de manier waarop je onder andere zegt. <laughs> uh, ja, Oké. Okay. Oh, en dan moet ik nee, het dat, helemaal dat, weten, ja? Nou, nou, weet je wat het is. Als het, ik even de hele auto vol zit, er zit een motorboot in, uh, giet, vergieten. Het is echt van alles en nog wat. Het is, keer, maar als je, het, het is iedere keer van alles en nog wat. Dus dat ga ik dan natuurlijk nooit raden. Ik kom, nee, nou ja, uiteindelijk is, ja, het zeg het is, ik: rij je misschien met van alles. Ik ga voortaan altijd vragen: uh, zullen we raad wat die rijdt Als iemand een ja zegt, zeg ik: rij je misschien met van alles en nog wat. <laughs> Ze hebben wat sneller ja, klaar. Of varkens, is, uh, want er <laughs> rijden ook heel veel mensen met varkens op een of andere manier. Goed. Ja, ik ui. heb een heel diverse aanbod achter huis, huis, dus, Huisraad eigenlijk? Of zelfs okay. dat? Huisraad of nog breder? Um, ja, um... Nog breder, ga maar. Maar is het dan, zijn het dan allemaal spulletjes, rij je naar de blokker of zo? Uh, nou nee, ik, uh, het is zo. Het, is, uh, wij, het bedrijf waakt voor werk, die, ja. uh, die haalt allemaal spul op bij uh, grote planten bij ons in de regio. Ja. En uh, dat doen we dan samen met nog zes andere transportbedrijven. En dan rijden we allemaal naar één centraal punt. Ja. En daar laden we dus alle spullen over op postcode. Dus we hebben zes verschillende regio's in Nederland ja. op postcode verdeeld. En op elke pallet of die ik bij me heb, daar staat mijn postcode op. En uh, ja, zo gaat het dus om. Met spul? Ja, met, uh, met spul. Ja, het kan van alles zijn. Het kan uh, een, een vergiet zijn, een motorblok kan het zijn, uh, ja. schuttingen, fietsen. Eigenlijk wat ik maar geroepen had, was goed geweest zolang het maar niet brood was. Nee, die, maar leuk is, ja. uh, de broodmensen die komen in dezelfde hal, maar dan drie uur later. Dan ah, dus. oké, okay, nee, dan weet ik dat vast. Dat als over drie uur iemand belt, dan kan ik met gerust uit brood zeggen. Nou, ja, dat, is, dat zou goed kunnen. Thomas, ik hang op, goed? Hey, het is goed alles. Frit. Fijne uitzending. Uh, tot de volgende keer, doeg. Ah, oké, okay, hoi. Hoi, Tom. Dag Astrid, goeienacht. Goeienacht. Uh, De vraag van Erik over mierzoet. Uh, ja. Ik vind er het volgende van. Oh. Uh, dat is gekoppeld aan een specifiek woord wat ik niet kende. Mierhoning. Oh. En dat is een door bladluizen afgescheiden vocht. Een lekkernij voor de uh, mieren staat er dan. Mierenzoet en dan n. Dus dat mierenzoet ja. staat eigenlijk bij wijze van uitbreiding voor allerlei dingen die erg zoet zijn. En, en het komt dus eigenlijk uit die lekkernij... Ja. die de natuur aan die mieren geeft op deze manier. Dus, dus eigenlijk is mierenzoet is een luizending? Ja, een vocht wat, wat afgescheiden wordt door bladluizen. Dat is ook raar. En, ja, het er staat bij in het woordenboek dat de mieren het lekker vinden. Een ja. lekkernij voor de mieren staat. Oh, oké. Okay. ja Dat ja, maakt dan het, het alweer een stuk logischer natuurlijk. Ja. Nou, hartstikke goed, Ton. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En dan wens ik je een hele goede nacht. Ja, het is heel leuk. Oké, okay, dag. Oh, als we het dan over zoet hebben, oftewel sweet... heb ik een goede aanleiding om dit liedje te draaien. Altijd al mooi gevonden. Bitter Sweet Symphony van de Verve. verf was dat, en bittersweet Symphony. Jan Kager, nacht. Goeienacht. goeienacht. Hallo. Goeiedag. Goeie, goeie wat je ja. me wil, hallo. Nou, nou ja, hoi. Zeg Ik het eens. een uh, hele simpele vraag. Oh. Je ziet wel van die kookprogramma's, toch, op televisie? Ja, heel Holland bakt, hè? Wat gebeurt er met het eten wat ze daar maken? Ja. Nou, wat grappig, want we hadden laatst iemand die zich afvroeg... Um, Waarom uh, waarom die ene, die ene, die ene leuke uh, kok, hoe heet hij nou? Heb ik zijn naam kwijt. Nou, wat vervelend nou? Uh, Rudolf. Kok Rudolf, ja? waarom die nou niet, zo, niet heel dik werd? Omdat hij allemaal van die lekkere taartjes de hele tijd. Nou, niet kijk, kijk, het gaat over de 24 oude kitchen. Ja. En, en ik heb het gevoel van als je daar staat. Maar wat je, als je, ik zou eigenlijk een, een schande vinden. Als het eten in de kiepertoon zou verdwijnen. Nee, maar dat eten ze toch gewoon met de cameraman en de geluidsman... en de, het meisje ja, meen, van de productie meen, en de regisseur. Ik, ik denk, denk dat dat, dat zou natuurlijk wel willen weten. Ik ook. Omdat, omdat er namelijk... Er zijn zoveel koopprogramma's. iedereen maakt van alles. En ik kan me niet voorstellen dat als iemand... Uh, uh, ...die Rudolf daar in uh, anderhalf uur in je keuken staat... ...en uh, uh, hij maakt wel lekkere taart op een, uh, een eenvoudige maaltijd... ...dat ze dat uh, op een gegeven moment zo in de kwiko gooien. Nee, nee, dat zou zonde zijn. Ja, dat, dat, dat, dat, dat zou, dat, ik zou wel, wel weten wat daarmee gebeurt. En misschien is het verstandig als het eens een keer zou doen... ...voor mensen die het niet zo breed hebben. Ja, dat het naar de voedselbank gaat of zo. Nou, nee, dat je bijvoorbeeld een keer... ...dat ze een keer koken, maar dat, dan in uh, live... Of, of inderdaad voor mensen die het inderdaad niet zo breed hebben. Dat ze die dus een keer uitnodigen om een keer te komen eten. Of dat soort dingen. Dat je dus aan uh, en de ene kant laat zien hoe je het maakt... maar aan de andere kant ook de mensen dient. Ja, nou ja, ik vind het op zich een heel goed idee... maar ik kan me toch zo voorstellen dat ze daar wel iets op bedacht hebben. Maar nou, misschien, en, en, en, misschien en, en, ben ik, voor... ik daar dan weer te positief in, hè? We, we, we, we, ik, ik, ik weet het niet, ik, vind, ik zou het zonde vinden als er verder niets mee zou gebeuren. Laat ja. Nou, ik vind het een hele goede vraag. Maar ja, die mensen van 24 Kitchen... die, die moeten 24 uur per dag uh, televisie maken. Die hebben geen tijd om radio te gaan zitten luisteren natuurlijk. Ah, misschien zijn er mensen die het weten. Ja, dat, misschien zijn er mensen die het weten. Dat zou nog wel eens kunnen. Ik zeg 0800 1121. Ik doe mijn best, Jan. Dank, Dankjewel. Oké, okay, jij ook bedankt. Hetzelfde. Dag. dag. Uh, Erik. Dag. Ja. Goeiendag. Hallo, Erik. Hoi. Ik heb een vraagje. Ja. Stel, je, je komt s'avonds uit je werk en uh, je gaat lekker in badwetrol een douche. Of s ochtends, Dan Trek ja. je nou lekker je badjas aan? Ja. Maar sta je nou s'morgens op, dan trek je je ochtendjas aan. En het is hetzelfde ding. Is het hetzelfde ding, ja? Ja, ik heb geen ochtendjas en een badjas. <laughs> oh, wacht even. Ja, jij wel? Nee, maar ik, uh, uh, uh, ik heb wel ergens denk ik een badjas, maar het is geen ochtendjas. Ja, is van ander dan spul? Als je aankijt, als je aankijt, dan, dan is het een ochtendjas, ja. Ja, terwijl ik nog morgens in bad gaan, dan is het alsnog al een ochtendjas. Ik zit even te denken hoor. Is ja, het hetzelfde ja, is ding? Af, is het niet van andere stof? Want een badjas is toch juist gemaakt van badstof wat dan zeg maar lekker absorbeert? Dan nou, heb je het toch wel afgedroogd? Ja, maar ja, dit sla je altijd natuurlijk wel ergens een stukje over. Nou ja, jij ja, niet natuurlijk, maar sommige mensen nee, wel. Nooit. Goh, dat, het ja, is weer zoiets ja. wat ik denk van dat ik daar nou nog nooit eerder over nagedacht heb. Nou ja, ik dus ook niet, maar ik, tevallig, ik, ik luister naar het programma en ik zou toevallig toevallig hangen. En ik denk, ja, ik heb ja. voor mijn verjaardag, ik denk, hey, hier heb je een mooie badjas nou, dankjewel. En hey, morgen is het maand, ja, trek je je ochtendjas aan. Ja. ja, nou ja, potverdorie, ik hoop maar dat er iemand over belt, want dit is dan een kwestie waar ik nog <laughs> weken mee rond kan lopen. Waarom heet een badjas, een badjas en een ochtendjas? Wat, eigenlijk, wat is het verschil tussen een badjas en een ochtendjas? Ja, eigenlijk niks, het is hetzelfde ding. Nee, ja, nou, er zit wat in. Um, ja, ja 0800-1121 Erik. Uh, en, en wat het eten betreft, dat wordt inderdaad, uh, wat jij net al zei, dat is verdeeld onder de mensen die hier allemaal werken. Er wordt, er wordt niks weggegooid. Hoe weet jij dat Erik? Je Omdat is de laatste al een keer gevraagd is bij jullie programma, en dat is helemaal uitgelegd. Echt waar? Ja. Ben ik dat gewoon weer vergeten? Dat zou kunnen, joh, joh, je hoort zoveel. Ja, dat is ook wel weer waar, dat het niet echt blijft maar hangen. Maar onder, onder alle mensen die er werken... er wordt allemaal happy me eten naar huis genomen... of ze eten naar thuis, zeg je op, of wat dan ook. Maar er wordt niks weggegooid. Wat zullen ze dik zijn? <laughs> ja, maar als je echt de hele dag van die, uh, van die uh, Rudolf... Uh, lekkere koekjes en taarten en... Uh, ik ga solliciteren. <laughs> <laughs> nou, goed. dankjewel Erik. Oké. Okay. Doei. Doei. 0800 1121. Meneer Tolk. Ja, dat ben ik. Oh. Nou, dat is ook toevallig. Nee, niet toevallig, denk ik. Hè? Maar nee, dat denk ik, ik heb ook een, eigenlijk niet. Een poging tot verwijzing. Een poging tot verwijzing. Ja. Verwijs, tot verwijzing. ja. ja. ja. In, alles wat ik hoorde rondom de dierentuin tijdens het schoolreisje. Ja. Klinkt mij erg in de oren. Omdat in de 60e jaren ik heb samengewerkt met een firma. Ja. Die voor de school uh, liedjes maakte Of gamofoonplaatsen om mee te kunnen zingen op school. Ja. En ook elk jaar een musical maakte voor het eindfeest van de school. Ja. Daar klonk het me naar. En dat is de firma Benny Vreden. Oh. Was vroeger ook een muziker zelf, maar die is overleden. Maar hij is opgevolgd door Hans Peters. En die firma is Benny Vreden. Ja, ik denk BV, dat weet ik niet precies. In Hilversum. Ja, Benny Vrede, BV, dat lijkt me wel. Ja. ja. Nou, en wat, denk wat grappig. Ik dat het nog wel bestaat. En dat, maar ja, die zijn natuurlijk niet wakker om acht minuten voor nee, drie. Nee, zeker niet. Maar dat kunnen we morgen proberen. Heel ja, goed. We kunnen we proberen. Want dat is een perma die ze speciaal dat terrein heeft bewogen. Ja, dus als het niet lukt... Zodoende heb ik met, met hun te maken gehad in de zestige jaren. Nou, wat leuk. En wat deed u dan? Nou, ik zat in het audiovisuele werk voor jeugd en jongeren. Het audiovisuele werk voor jeugd en jongeren. Ja. Toen al. Maar, ja, ja, zeker. Maar we hebben daar een voorlooptje. Maar zij hebben een keer voor ons een productie gemaakt op zo'n woonplaats. Oh, oké. Okay. Zo heb ik ze leren kennen. Maar ze hebben over heel Nederland gewerkt. Want ze stonden op elke schoolbeurs, Overal stond stonden ze weer met Benny Vrede. 0800-1121. Ik, uh, ik, uh, nou ja, ik wil zeggen, ik geef het door, maar Martin de Wit zit gewoon met zijn oor tegen de radio, dus die heeft het gehoord. Dank u wel. Ja, alsjeblieft. Goeienacht, u nog. Dank u. Dag. Dag. Helene. Nee. Ja, ik, ik wil vragen, als ze zeggen, nou, naar dit programma luisteren 100.000 mensen, ja. of naar een televisieprogramma, een miljoen, ik noem maar wat. Ja. Hoe weten ze dat? Ja, dat, dat gaat met kijk- en luisteronderzoek. Ja, maar hoe, hoe peilen ze dat? Nou, dat gaat... Uh, ik bij, bij, bij moet even je radio weer uitzetten, Helene. Want ik vind ja? het heel leuk om mezelf te horen. Maar voor andere mensen wordt het vrij snel irritant. Bij radio is het Ja, bij radio is het zo... Dat mensen dan in een schriftje... Er zijn een paar... Uh, een, of, er is een aantal mensen dat een schriftje heeft... En die vult daar keurig altijd in wat ze luisteren. En dat is dan een... Uh, een steekproef? En nee, dan vertalen ze het uh, met zoveel, want dat is dan... Ja. Oh. Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk. Oh. Nou ja, dan zal het dan wel zo zijn. Ja, het is, het is weer iets wat... Maar goed, als iemand maar aan wil vullen, dan mag dat. Want het gaat ook allemaal veranderen. Dus um, misschien is het zelfs al wel veranderd. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar mocht er ja. iemand luisteren met zo'n boekje, vergeet niet even nachtzuster in te vullen. Want dat gebeurt nou zo vaak, dan denken mensen... ja, ik weet niet meer wat ik vannacht geluisterd heb. Het zal wel, uh, laat, ik, laat ik maar gewoon dit en dit invullen. Nou, nachtzuster, vul het nou even in. Want als één iemand het invult, dan stijgt meteen het uh, luistercijfer ja. natuurlijk enorm. Ja, dan, dan blijven die leuke programma's misschien, hè? Ja, maar het is, meestal gaat het helemaal niet om luistercijfers, hè? Want we zijn de publieke omroep, dus het is ook al fijn als we een kleine groep kunnen bedienen. Ja. ja. Nou ja, hoe dat verdeeld wordt, dat weet toch geen mens. Nee. Goed, Helene, dankjewel. je ja, wel. Okay. Goeienacht. Ja, nou. Dag. 0800 1121. Dannes. Ja, hallo. Even hallo. snel geloof ik, hè? Oh, even ik snel. Ik hebben dat gewicht, weet je wel, aan de triplex. Ja. Oh, ik zou het van de radio opzacht wegzetten. Dat uh, gewicht is geen eigenschap van de materialen. De, de, dat heeft te maken met de zwaartekracht. Dus de zwaartekracht trekt aan de massa... Dus de hoeveelheid massa van de plaat triplex ja. maakt uit hoe zwaar het is. Maar wat drukken wij uit in kilogram? Uh, dus. Nee, maar dat kan niet. Want dezelfde plaat nou. populiere triplex is zwaarder... als ja, dezelfde plaat gewone triplex. En dat trekt de zwaartekracht. Nou, kijk, als je nou een bal neemt van triplex, hè? Ja. mooie ronde bal. Een mooie ronde bal. En een bal van, uh, zeg maar van ijzer op lood. Ja. Als je dan in de toren gestaan, staan, doe je hetzelfde als Galilei. je laat hem vallen, dan ja. komen ze allebei op dezelfde tijd op de grond. Ja. Ook als je een bal van 10 kilo neemt en van 5 kilo. Dat maar, maakt niet uit. Maar uh, over Galilei, want als je dat veertje op een weegschaal legde... was het toch echt lichter dan gezien? de bal? Sorry? Ja, als, heb je dat wel eens gezien? De, dus de, is, dat, dat... Nou, het stond in de Suske Wiske, geloof ik. Of in de Asterix en Obelix. Of ah, in de, de, Van Nul Tot Nu. Of, uh, hebben ze dan buis hebben ze dan? Uh, Leeggepond, vacuüm. Ja. en laat een stukje lood en een veertje vallen. Dan weet je niet wat je ziet. Dat ja, komt omdat de... op het moment de grond. Maar... Waarom... Dat komt omdat het de zwaartekracht trekt aan de massa. Snap je? Ja. Dus, vroeger had je het dus, maar, je nee, dus, maar dus, lieve, ik vind, lieve Dannes, ik vind het echt de ja? beren interessant. Maar het is niet... Het, het is een ander verhaal. Dan de vraag van Jelle, want Jelle moet gewoon de populiere triplex tillen en de gewone triplex tillen. En die vraagt zich af, ja. waarom de populiere tri triplex... Nou Kijk, als hij, als hij een platen van 10 kilo uh, uh, populieren en een van eiken, zeg maar, dan zijn ze allebei 10 kilo, waar niet? We hadden vroeger toch de geintje op school, wat is zwaarder, een kilo veer of een kilo uh, appelen? Ja, ja dat, dat wilde je nog ja, even de... meegeven eigenlijk gewoon. Ja, hij benadert het gewoon fout. Kijk, de, de, de zwaartekracht vroeger had je... Hij moet niet o, eigenlijk zeggen eigenlijk, de populiere triplex is zwaarder, hij moet zeggen de zwaartekracht trekt harder aan de populiere triplex. Nee, niet harder. Hij trekt even, dus de, eigenlijk moet hij zeggen, ja. de, de, vroeger had je zware massa en trage massa. Ja. Dus tussen trage massa verzet zich. Ja. Dus als jij een wagentje hebt met, met 10 kilo, ja. en je duwt het tegen, tegen 100 kilo, dus dan moet je meer... Dus de, de, de voorwerpen zetten zich tegen versnelling, snap je? Um... Dus als jij van de toren iets gooit, de, de, de massa als die groter is, dan verzet die zich tegen versnelling. Dus de, de zwaartekracht versnelt de voorwerpen naar de aarde toe. Als jij uit een toren springt en er is geen luchtweerstand ja. en je hebt een tafeltje met een glas limonade, dan kan je gewoon begonnen limonade, die blijven allebei naast jou zweden. Goed, ja, het, het, het wijkt, ik, ik begrijp, ik begrijp, je waar ik je ik, wil? ja, alleen het heeft helemaal niets met de vraag van Jelle te maken. Maar, ja, omdat, sorry, neem ik wel. Ja, nou, heel leerzaam. Maar in ieder geval, daar, daar zit het dus, de, dus de gewicht is geen eigenschap van voorwerpen. Het is dus nee. gewichtloos, dat is het geval, als jij het eraan valt, ben je zonder gewicht. Okido. Ja, ja, ik wil okay. niet meer, want ik begrijp ja. je wel, maar we worden... Nou ja, goed, dankjewel, je Dannes. Oké, okay, want we hebben geen tijd meer, hè? Anders nee, het is de hoogste nou, tijd. Het, oh nee. Ja, ja. doei. Oké, okay, dan laten het even. Bedankt, ja, bedankt. dag. Ja, jij ook bedankt, dag. dag. Ramona van Stijn, goeienacht. Goeienacht, hallo. hallo. Ik wil even reageren op de badjas ja. en huisjapon. Ja. Er zijn oh, namelijk nou ja. 14 Huis Nederlandse Japan. woorden. Ja. Uh, en uh, om het simpel te houden, noem je het gewoon dus daar... Een ja, dus woordzorg... is toch weer wat anders? Een man heeft toch nee. geen duster? Ja, wel, want oh. uh, ik heb hier al uh, de encyclopedie voor me. Ja. En ik heb die discussie al eerder met iemand gehad in oh. de filosofiegroep. Oh? En, ja, ja, met mannen. Ja. Met autisten, want ik ben zelf autistisch. Ja. En ik vond het zo leuk om te horen, want ik heb dezelfde <laughs> discussie gehad. Dus die, er is en nu een, wouden... de hele groep filosofische autisten die allemaal zeggen: Ik heb een duster. <laughs> dat, dat valt onder één woord. Goed, ik, houden we die voor ten aandere, Mona? Dank je wel. Dan ben ik gauw klaar. <laughs> Oké, okay. okay, goeiedag nog. Dag. Dag. Een duster, dat kan natuurlijk ook. Veertien Nederlandse woorden voor de badjas. En ik had moeten vragen welke veertien dan. Dat ben ik vergeten. Goed, maar er zijn nog een hele hoop vragen onbeantwoord. En we gaan gewoon lekker door. Dus de komende drie uur kun je nog gewoon blijven bellen naar 0800 1121 met nieuwe vragen. Maar vooral ook met antwoorden. Bijvoorbeeld als je weet waarom er een muziekje onder Teletext staat: 0800 1121 Nachtzuster, een programma van Max.